...Mark Visser met het NOS Journaal. In Berlijn zijn de afgelopen dagen schiftigde snaps. Ze kregen op kerstmarkten in de stad kleine flesjes met een borrel aangeboden. Een onbekende man bood die flesjes aan... ...omdat hij net vader van een dochter zou zijn geworden... ...en dat met anderen wilde vieren. Zeven mensen kregen last van buikkrampen en misselijkheid. Twee vrouwen moesten zich in een ziekenhuis laten behandelen. De Berlijnse politie heeft een signalement van de man verspreid... ...en op alle kerstmarkten van de stad wordt extra gesurveilleerd. In Den Bosch hebben vanmiddag een paar duizend mensen gedemonstreerd tegen de bezuinigingen op de bijstand en de sociale werkvoorziening. De bijeenkomst was georganiseerd door de SP en de PVDA. Staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken verdedigde de kabinetsplannen op de manifestatie in Den Bosch. De VVD-bewindsman noemde een strengere bijstand niet alleen nodig om de overheidsfinanciën op orde te brengen, maar ook om dat meer mensen aan het werk te helpen. Het groot kinderdicté van de Nederlandse taal is dit jaar gewonnen door een leerling uit Ielde. Het is Bram Strikwerda, uit groep 8 van de openbare basisschool De Kooi. Hij maakte maar vijf fouten in het dicté, dat dit jaar werd geschreven door Jacques Vriens. en voorgelezen door Jurre Bosman, presentator van het SchoolTV Weekjournaal. Voor het dicté waren 60 leerlingen uit groep 8 geselecteerd die goed zijn in spellen. Het groot dicté voor volwassenen wordt woensdag uitgezonden. De zangeres Jori Zwart heeft in Paradiso in Amsterdam de grote prijs van Nederland gewonnen in de categorie singer-songwriter. Prijzen in de categorieën dance, rock en hip-hop worden vanavond uitgereikt. De grote prijs is de grootste wedstrijd voor live muziek in Nederland en wordt voor de 26e keer gehouden. Winnaars krijgen onder meer 5000 euro, studiotijd en optredens op festivals en podia. Het weer in het noorden is er kans op een bui, maar in de loop van de nacht wordt het overal droog. Morgen overdag eerst droog, maar later neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt ongeveer 5 graden. Dit was het nos -journal.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 Van 3 uur tijd weer voor de hitlijst van Europa. Vandaag weer 9 december, tijd voor aflevering 49 van de 21 ste jaargang Euro Breakdown. In de lijst 40 platen, daarvan deze week 18 bij de stijgersboren, 3 zittenblijvers, 17 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat ook dat twee platen natuurlijk ruimte moeten maken. Col van Harris en Cleese doen dat met a bounce. Na 14 weken verdwijnen zij. En Olimers Hardskips biedt een weekje korter 13 weken in de lijst gestaan. Ook die eruit. Een goede week is voor Kay Perry. The One That Got Away stijgt in één keer 8 plaatsen. Is de snelste stijger. En Jason Rulo, It Girl, die doet het wat minder goed. Die zakt er 10 en is de snelste daler. En ook genoteerd, dat zijn de twee deze week. David Jetta, Sia, Titanium en ook James Morrison, Slave to the Music. Beide staan alweer 15 weken genoteerd in de lijst. Onder aan de lijst vinden we deze week Pixelot, alle bouten zakt in de twaalf week van 37 naar 40. De eerste binnenkomen vinden we dan meteen op 39, het mirakel van 2011, Adel. Wereldwijd succesgenoot met haar album 21 en de bijborende singles. Na rustige nummers als Someone Like You set fire to drain, werd het wel eens tijd voor wat meer power. Als eerste Rumor has it en nu een prachtig opvolger daarvan. Turning Tables is de eerste binnenkomer deze week in de lijst van Europa. Adel vinden we deze week op 39. Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. George van Dam. Gitarre te spelen. Europa werd bekend door hem. Althans, hij weer bekend in Europa door de single de dat was eigenlijk wat hij uitbracht. Un Discovered. Dit was een van zijn singles A slave to the music, James Morrison. Vijftien weken in de lijst en daarmee een van de twee langst genoteerde. Hij zakt wel: Doet dat van 35 naar 38, en daarvoor Adele Turning Tables. Een plaat die rond de kerst waarschijnlijk uh, op nummer 1 staat in de Nederlandse top 40. Althans, dat is de verwachting van veel mensen. Aanzien toch een beetje een plaatje is die uh, ja, wel bij de kerst kan passen. Bruno Mars die zingt over de zomer in Nederland. In de tweede week It Will Rain omhoog van 38 naar 34. hier meteen goed, hij gaat omhoog hoor, van 38 naar 34 alweer ondertussen is het 18 over 15 alweer en gaan we naar de laatste binnenkomer van vandaag en niet uh, Princess of China, het razend populaire duet tussen Chris Martin en Rihanna. Maar Charlie Brown, dat wordt de derde single van het vijfde coverplay-album Milo Xyloto. Voorgangers Every Chair Drop is a waterfall in paradise voor je de beide in razendsnel tempo uit tot echte mega hits. En nu is dus de beurt aan Charlie Brown om dat succes te gaan evenaren. En bij het draaien van Charlie Brown wordt je onmiddellijk gegrepen door een aanstekelijke melodie. Die verschillende keren in het nummer ook nog eens terugkeert. De plaat is vernoemd naar een eigenaardig figuur uit de Amerikaanse strip, Peanuts. Drum en gitaar creëren een bijzonder gevoel dat dit nummer met zich meedraagt. Enerzijds een beetje treurig, maar plots kan het zo omslaan naar optimisme en enthousiasme. De hoogste binnenkomen op 33, in handen van Coldplay. Dit is Charlie Brown. We luisteren naar CFM met nu de Euro Breakdown. Over de 40 beste platen van Europa, tot aan 5 uur. En nu dus een Coldplay.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 So for you And it's dark in the cold December But I got you to keep me warm If you're broken I will mend you And I keep you sheltered from the storm That's raging on now I'm out of touch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 Op 32 deze week. Ed Sharon. En die is helemaal terug in zijn jeugd met zijn Lego-huis. <middels> 36 naar 32. Kijken wij nog eens even achterom naar wat we dan gehad hebben. Pixelot, All About Tonight. In de 12e week zak het van 37 naar 40. Nieuw binnen op 39, wel en de Turning Tables. James Morrison is Slave to the Music. En in de 15e week zakt hij drie plaatsen naar 38. 37 voor Britney Spears met Criminal. In de 11e week 5 plaatsen. Verlies voor haar. Van 30 naar 36. Ook in de 15e week David Ketasia, Charthanium. Met Implantation, Shut in the Dark. In de 10e week weer 4 plaatsen naar beneden naar 35. Bruno Mars, It Will Rain. In de tweede week omhoog van 38 naar 34. En op 33 nieuw binnen Coldplay en Charlie Brown. Het Sharon en zijn Lego House. In de tweede week omhoog van 36 naar 2. 32. En 31 is er dan voor de plaat die vorige week nog op 23 stond. In de 13e week zakken zij acht plaatsen en zij zijn David Guetta, Nicky Minier en Turn Me On. 30 is er weer voor Bruno Mars, deze keer met de single Marry You. In 13 dertiende week zakte hij van 22 naar 30 met die single. Straks gaan wij even kijken wat het weer gaat doen het komend weekend. En heb ik in de regio ook een flitser voor je staan, die hoor je straks. Eerste nummer 29 in handen van de Crystal Fighters en de Champions Sound. Good, good I could, could take the choice The choice I took to take the choices Out of your hands And put them in my hands And it's all good, it's all good I got the bag, got the books Give the town goodbye With no bad feelings, no heart broke Hit the road And so I moved to England And started seeing Started seeing what we're doing Still doing everything we want But maybe one day we'll go to rehab Or back to Argentina It's not that far away in the day now So for some day I'll play my concertina To an arena for the arena full of people Or I'll dream my life away, way I day nothing Wanna find my girl Love will be amazing champ sound Dat is de single van de Crystal Fighters. En in de derde week gaan zij omhoog van 34 naar 29. Al een anderhalf minuut over half vier. ZFM Westkust weerbericht. Ik ga je er maar even snel te gaan kijken naar het weer. Want onder aanvoering van een lage drukgebied. Uh, helm boven het zuiden van Scandinavië. Is het vandaag weer een lekkere weidag. De westelijke wind die waait namelijk land krachtig. Aan zee zelfs hard. En verder schijnt geregeld de zon. Maar kunnen er ook wat buien gaan vallen. De temperatuur stijgt naar maximaal 8 graden. In de komende nacht passeert er dan een storing en vallen er nog een aantal buien. De west- tot noordwestelijke wind die waait over matig aan zeekrachtig en de temperatuur daalt naar een graad of twee. Morgen profiteren we dan van een klein hoge drukgebied boven het oosten van Frankrijk. En daardoor zijn er flinke periodes met zon en blijft het de hele dag droog. Zaterdagavond en zondagnacht dan hebben we wel weer de afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. En blijft het blijft dan wel droog, dat alles bij een matige aan zeevrij krachtige west- tot zuidwestelijke wind. De temperatuur daalt dan naar 3 graden. Zondag dan beginnen we de dag met afhankelijk wat zonneschijn. Maar al vrij snel neemt de wolking weer toe en op de nadering van een storing en tegen de avond. dan zal het wel weer gaan regenen. Wind die komt dan uit het zuidwesten overlandmatig aan zeeweerkrachtig. Temperatuur zondag een graadje of 7. Dan heb ik nog waarschuwing voor een flitser voor je. Die flitser die hebben ze gezien staan op de N201. Dat is de zandverslaan Arnoud richting Zandvoort. Dat alles de hoogte van hectometerpaal nummer 16. Het ritme van Zandvoort. Kom dan. Garaway. En voor op 26 twee plaatsen winst in de derde week: Jolanda Bikul. Cool. En de Crystal Waters en uh, Bamp. We gaan langzaamaan op, uh, omhoog. Op weg naar uh, de nummer 1 van Europa. En voor het zover is, heb ik eerst nog de nummer 24 voor je. In de vierde week: Rihanna, You're the One. En vijf plaatsen winst voor deze dames. Ha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 Die uh, zo'n beetje iedere week wel met minimaal één plaat in de lijst staat. David Guetta deze keer met Jesse G en repeat. In de vierde week omhoog van 26 naar 23. 30 Deze week Bruno Mars, Mary Mario zakt 8 plaatsen in de 13e week. In de derde week van 34 naar 29 Crystal Fighters and the Champion Sound. 28 is voor James Morrison I Won't Let You Go. In de 14e week zak het van 20 naar 27 Broke Fraser, Something in the Water. Willem de Bicol en de Crystal Waters LeBomp in de derde week omhoog van 28 naar 26. Van 33 naar 25 in de tweede week. En met die 8 plaatsen de snelste stijger van vandaag Katy Perry, The One That Got Away. Rihanna, You Are the One in de 4e week omhoog. Van 29 naar 24, en daar vergeet dat Jesse net met een repeat in de vierde week. Gaan die omhoog van 26 naar 23. Gotcha Kimra, somebody that a youth to know, zakt in de 14e week van 14 naar 22, en ook Jason de hoeelo zakt. It girl staat 11 weken in de lijst zakt van 11 naar 21. Mocht je de lijst nou allemaal even te snel gaan. Vanaf 5 uur staat hij weer op uh, zfmzalmenvoort.nl En dan kun je het allemaal gewoon nog even rustig nalezen. En dan weet je ook wie er op nummer 20 staat. We zijn dus de avondrijfkoers samen met Flo En de hangover in de vierde week omhoog van 27 naar 20. Oeh. Up, Cause a party ain't a party till you ride all through it End up on the floor and can't remember you Officer, like, what the hell is you doing? Stumbling, pummeling, you want to what? Come again. Give me hand, give me gin, give me liquor, give me, liquor, give me champagne, bubbles till I'm in. What happens after that if you was fired, to a friend? Like, homies, I call my homie tell we can all sip again. Get it in, and again, and again, leave evidence. Waste this. Wasted, so Irrelevant. Yeah, take to the head, who's selling it? I got a hangover, that's my medicine. Don't mean the bag, I sound too intelligent. A little jack can't hurt this veteran. I show up, but I never throw up, so let the drinks go up. Oh, oh. I got a hangover. Whoa. For sure breakdown the countdown of the continent It's gonna take We are barely breathing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 Ik wil niet naar China Dat is me te druk Ik wil niet naar Schotland Daar is het te lang. En de USA Dat wordt toch nooit meer wat Is er leven op Pluto Kun je dansen op de maan Is er een plaats tussen de sterren Zie hem wenst u allemaal fijne dagen en. Een...